2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een veilinghuis in Hilversum ziet af van de verkoop van nazi-spullen. Aanleiding is een discussie over de strafbaarheid... van de verkoop van nazi-gerelateerde artikelen, meldt de Groeien-Eemlander. Eerder deze week was er ophef over de website marktplaats.nl... waarop onder meer wapens met hakenkruizen worden aangeboden. Volgens het CD is de verkoop van nazi-paraphernalia verboden. Bij het Hilversumse veilinghuis worden onder meer medailles met hakenkruizen... nazistische eretekens en onderdelen van nazi-uniform aangeboden. De eigenaar zegt dat hij ze van de website heeft gehaald... omdat hij eerst wil uitzoeken of de verkoop inderdaad strafbaar is. In de binnenstad van Gouda hebben duizenden mensen meegedaan aan het jaarlijkse evenement Gouda bij Kaarslicht. Bij zonsondergang bleven de straatlantaarns uit en werden overal in het oude stadcentrum kaarsen aangestoken. En waren er optredens en een levende kerststal. Om zeven uur werden op de Grote Markt in Gouda de lichtjes in de grote kerstbomen aangestoken en las de burgemeester het kerstverhaal voor. Gouda bij Kaarslicht werd dit jaar voor de 58 e keer gehouden. In de Amerikaanse staat Kansas is een man gearresteerd die een bomauto wilde laten ontploffen in een terminal van de luchthaven van Wichita. De man die zichzelf moslim noemde wilde een gewelddadige jihad voeren tegen de Verenigde Staten. Hij werd al sinds de zomer in de gaten gehouden door de FBI. Undercover agenten hadden er ook voor gezorgd dat hij geen echte explosieven, maar nepbommen in zijn auto had. De verdachte van 58 werkte op het vliegveld als luchtvaarttechnicus. Vannacht passeren de geminiden een jaarlijks terugkerende meteorenregen. Het hoogtepunt van de meteorenzwerm wordt vannacht rond 4 uur verwacht. Afhankelijk van de omstandigheden zullen er dan één of twee vallende sterren per minuut te zien zijn. Het weer vanuit het westen lichte regen en motregen. In het oosten is het nog koud, maar met regen stijgt de temperatuur iets. In de loop van de ochtend overal geregeld zon. En met een stevige wind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord. Hartstikke fijn dat u er weer bent. Ik ben er ook, vind ik ook fijn. En mijn vakantie is bij deze voltooid. Wat gaan wij doen hier vannacht? Wij hebben gekozen voor een soort tegenovergesteld idee... namelijk de invalshoek van het onvoltooide. En dat kan zich eigenlijk op iedere mogelijke wijze voordoen. Denk bijvoorbeeld aan onvoltooide dingen... Onvoltooide levens, onvoltooid afscheid, onvoltooide boeken, onvoltooide wegen, gebouwen en stations. Nou ja, in de praktijk blijkt dan natuurlijk dat niet alles in audiodocumenten vastgelegd is. Maar we hebben toch een aardig nachtje bij elkaar weten te sprokkelen. We beginnen met fantastische plannen, maar geen voltooide uitvoering daarvan. Men is bijvoorbeeld hoopvol gestemd, maar helaas. De start lijkt dus een klein beetje in mineur. Maar het nu volgende programma dat gaat over mensen die in 1972 in de problemen zaten. Dus ik ga ervan uit dat destijds het tij wel gekeerd zal zijn. Keihard gestudeerd, vol goede moed de arbeidsmarkt op... en dan niks kunnen vinden en werkloos thuis zitten. Daar gaat het over in de nu volgende... De documentaire zet u eerst heel even schap voor de kerstmuziek... met een, ja, inderdaad, klein rouwrandje. Met kerst kreeg ik nog bloemen van Een programma over de snel groeiende werkloosheid onder academici. Samenstelling Daan Budding, presentatie Annemie Kleiberg... techniek Ad van der Ven en Joop Kapers. Ongeveer 1600 Nederlandse academici zochten eind september een baan. Alleen in 1972 nam hun aantal toe met bijna 50 ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten nogal somber. In dit programma aandacht voor de moeilijkheden van deze groep academici. Wat betekent het voor hen als ze opeens zonder werk zitten? Welke problemen en spanningen doen zich voor? Hoe reageren gezin en buurt? En wat is de verwachting over de werkloosheid onder academici... voor de eerstkomende jaren? De heer Pot van het bureau arbeidsvoorziening academici. Als u de werkloosheidscijfers bekijkt, vooral onder academici dan ziet u dat het uh, probleem zich voornamelijk aandient... bij jongere academici, pasafgestuurde academici. De groep van uh, tot, tot, uh, tot 30 jaar... die is ongeveer een, een dikke 60, bijna 65 procent... van het totale aantal ingeschrevenen. Dat is hoog. En dat wijst er ook op dat het op dit ogenblik voornamelijk een afzetprobleem is. De verwachting is dat zeker van een aantal uh, studierichtingen dat uh, dat probleem zich uh, in de komende jaren... in nog grotere mate zal aandienen. Wat dat dan precies betekent, dat weet je nooit. Maar als je geluiden hoort uit de kring van uh, biologen... uit de kring van uh, fysici, uit de kring van chemici... uit de kring van sociologen... hoewel het daar eigenlijk nog wel een beetje meevalt... uit de kring van Wageningse ingenieurs... dan uh, zou dat wel kunnen betekenen... dat dat aantal nog eens uh, zou sterk zou kunnen groeien. Zeker als... Uh, Afgestudeerde academici zich eh, blijven richten op dezelfde groep vacatures, om het zo maar eens te zeggen, ze zich, waarop ze zich tot nog toe richten. Meer dan de helft van de werkloze academici is jonger dan 30 jaar. Veel juist afgestudeerden hebben moeite met het vinden van een baan... die met hun universitaire opleiding overeenkomt. Daarover een 27-jarige experimenteel fysicus die in mei afstudeerde. Ik heb gestudeerd uh, voor uh, experimenteel fysicus. En ik ben afgestudeerd en dan komt de periode dat je, dat je een baan moet gaan zoeken... En, uh, en De markt is slecht uh, voor experimenteel fysici... in het algemeen fysici en chemici. En tot op heden is me dus nog niet gelukt uh, om uh, dat werk te vinden... wat in mijn uh, richting ligt uh, waar ik voor opgeleid ben. Zou u het aankomen? Uh, min of meer wel. Uh, er is me wel in de loop der nou, jaren... de laatste jaren is me wel duidelijk geworden en ook wel gezegd... dat... Uh, de markt moeilijk begon te worden. En vooral dat er nog wel werk was... maar dat dat werk uh, speciaal voor de hele goede... om zo maar eens te zeggen... de jonge, goede fysici uh, er nog lag. Dat de rest uh, een beetje buitenspel zou komen te staan. Maar ja, daar neem je... daar kan je gewoon geen... Uh, genoegen meenemen. Want je kan niet het laatste jaar voor je examen zeggen... want ik schei ermee uit, want de markt wordt klein. Je zegt, ik studeer af en ik probeer er het beste van te maken. Wat betekent dat nou voor u persoonlijk? En wat betekende dat in die eerste maand? Dat je een x aantal jaren hebt gestudeerd... bent afgestudeerd en dan niet aan de slag kunt komen? Nou, er wordt in het algemeen over dit soort zaken nogal... Droevig gesproken, ik vind in mijn geval heb ik dat nou niet zo erg triest beleefd. Uh, ik heb dus vele jaren ben ik student geweest, uh, gewoon je, je vrijheid. En uh, nou, er wordt wel eens een tijdje niks gedaan. Er staat tegenover dat je wel eens dag en nacht bezig bent. Uh, dus je bent eigenlijk dat, dat leven van, uh, nou zoals ik me dat voorstel van een werkeloze, die, die maar een beetje aanrommelt, hè? Dus, die niet zijn vaste werktijden heeft en zo, die ben je een beetje gewoon. Uh, dus uh, dat is zo'n beetje voortgezet. Je hebt gewoon uh, de, de tijd, neem je overal voor nog steeds. En, uh, dus dat is allemaal niet zo'n. Uh, zo eigenlijk in het begin niet zo'n probleem geweest. Totdat je in de loop der maanden in de gaten krijgt dat het nog steeds. Uh, dat nog steeds niks geworden is. En dat, dat speelt bij ons wel uh, sterk hoe langer het duurt, hoe meer je vanaf dat punt van afstuderen afkomt... en hoe moeilijker je in de markt ligt, om zo maar te zeggen. Je wordt ouder en de, de kennis uh, verouderd. Dus je wordt steeds minder waard, om zo maar te zeggen. Dus je, je begint je een beetje kriegel te voelen van... Uh, jee, uh, elke week die, er, uh, die het langer duurt, ga ik achteruit. Dat uh, gaat je op een gegeven moment wel uh, beklemmen, ja heeft het nu problemen tussen u beiden? Of gaf het dat toen uw uh, man afstudeerde en uh, bleek dat hij niet direct aan de slag zou kunnen? en Misschien nu, na die maanden sinds mei, is dat een probleem geweest? Nou, tot op heden niet. Het kwam misschien ook omdat uh, ja, ik het ook wel aan zag komen, eigenlijk, dat het er dik in zat. Dat het wel een tijd uh, zou kunnen duren. Ehm... Uh, wat ik tot nog toe uh, als nou, enigszins problematisch heb ervaren... is uh, eigenlijk alleen de angst van... Uh, uh, nou, als hij het op een gegeven moment maar niet zo erg gaat vinden... dat het echt een probleem voor hem wordt. Want nu lijkt het allemaal nog, uh, nog wel mee te vallen. Uh, verveling, dat is helemaal nog niet aan de orde. Dat uh, komt ook een beetje omdat... Uh, uh, mijn man in de loop van uh, uh, verschillende sollicitaties... Uh, en uitkijken naar banen, uh, gemerkt heeft van nou... Uh, dit en dit zijn, zijn punten, dingen waar uh, toch wel erg veel belang aan wordt gehecht. En op grond waarvan je een, uh, een, een pre hebt vaak bij sollicitaties. En dat heeft tot gevolg gehad dat hij... Uh, nou, een beetje aan de slag is gegaan om uh, uh, zich wat bij te spijkeren op die punten. Tast het feit dat de ene sollicitatiebrief naar de andere... Uh, toch een, een mislukking wordt of de ene sollicitatie naar de andere... tast dat nou uw zelfvertrouwen aan? Um, ja, dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen dat het onwillekeurig uh, aan je zelfvertrouwen knaagt... Er staat ook wel iets tegenover dat je je enkele ervaringen... dat je goede ervaringen krijgt. Ik noem wat dat brieven schrijven op zich en het praten met mensen... en het uh, overwegen van welke kanalen moet ik uh, aanboren om iets gedaan te krijgen. Dus het heeft ook wel zijn een positieve kanten, Maar uh, min of meer, juist door vele weigeringen... dan uh, begin je een beetje het idee te krijgen van... ja, wat ben ik nou voor iemand... Uh, Hè, dat het me maar niet lukt. Nou, het komt misschien ook een beetje uh, omdat... ja, na verloop van tijd er toch wel... Uit, van sommige kanten uit je omgeving enigszins onaangename reacties komen. Van mensen die zeggen of laten doorschemeren van... Uh, uh, nou, uh, het is toch, uh, uh, toch nog altijd zo dat, uh, dat als je goed bent... Uh, nou, dan, dan pikken ze je er heus wel uit, ook al, al zijn er nog zoveel aanbiedingen. En daar zou je dan uit kunnen aflezen van... Uh, nou, ze denken blijkbaar, van, het, het lukt nog steeds niet... dus je zal wel, uh, uh, uh, wel niet zoveel voorstellen... Ook in materieel opzicht juist worden, dacht ik, toch bepaalde dingen van iedereen verwacht. En geeft dat problemen om aan dat uh, verwachtingenpatroon te voldoen? Uh, nou, dat uh, speelt voor mij gelukkig nog niet. Dat is weer omdat ik nog vrij jong ben en omdat ik student geweest ben. En studenten die, die hebben dus altijd met geringe financiële middelen hebben die uh, zich aardig uh, beholpen. Dus ik moet nou gewoon uh, in die lijn voortzetten. Dus het is min of meer een kwestie van het uitstellen van... Uh, nou ja, die, die, die, die, uh, die, de veldstand die je dan zou krijgen doordat je een vaste baan hebt. Dat, uh, dat zit er bij mij nog niet in. En dat uh, interesseert me ook nog helemaal niet. Het is helemaal geen punt voor mij nog uh, van... Uh, God, jongens, de mensen die hebben wel een baan en die verdienen zo fijn... en die kunnen, die zich van die goede dingen permitteren. Dus dat is voor mij niet zo'n probleem. Uh... Nou, maar de... even onderbreken. Het is toch niet zo dat je zegt van nou... Uh, wat uh, financiën betreft kan het me helemaal niet schelen. Het zou voor mij een part uh, mijn hele leven zo door uh, mogen gaan. Want je, je, je vindt toch ook wel dat op een gegeven moment... krijg je de neiging om uh, van het... Uh, het kamperen, als het ware. Wat je je hele studententijd door doet, toch uh, op een iets luxe vlak te gaan leven. Ja. Dan, dan krijg je er gewoon balen van dat je altijd maar ieder dubbeltje om moet draaien. Dat begint je te vervelen op een gegeven moment. En dat wil nog niet zeggen dat je, dat je zo nodig 2500 per maand moet hebben of zo. Maar uh, dat je echt uh, moet kijken op elke cent, bij wijze van spreken, dat, dat wordt vervelend. En die al gewerkt hebben en die pas dan werkloos worden, ligt het anders. U hoort een 38-jarige geoloog die al acht maanden een nieuwe werkring zoekt. Hij was wetenschappelijk hoofdmedewerker aan een universiteit. Door de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs was er voor hem geen plaats meer. Wat wil dat nu zeggen als je meer dan zes jaar aan zo'n universiteit verbonden was? Het betekent dat je je instelt op een... een een ritme, je hebt een taak opgelegd gekregen. Uiteraard, als academicus kun je zelf wel een eigen taak gaan stellen. Dat heb ik ook wel. Ik heb dus nog een onderzoek lopen. Ik heb nog, kan nog gebruik maken van enkele faciliteiten van de universiteit. Dus in mijn specifieke geval heb ik me nog wel een eigen taak toebedeeld gekregen. Maar het feit dat je dus nergens meer uh, dienstig bent, niet meer bij kan dragen aan een totaliteit van de maatschappij, dat je dus eigenlijk uh, een parasiet bent daar komt het op neer. Want ik doe er eigenlijk niets voor, ik krijg wel geld. Nou moet je daar misschien in deze maatschappij ook niet te zwaar aan turnen... maar het punt dat je dus eigenlijk parasiteert op de samenleving... dat heeft voor mij dus wel vervelende consequenties. Is dat iets wat u voelt of wat anderen u ook nu uh, laten voelen? Ik denk dat ik dat zelf voel. Ik heb niet de indruk dat uh, vrienden, bekenden... dat die dat uh, op die manier ook uh, ernstig vinden. Sommigen zeggen, je moet er gewoon gebruik van maken... Anderen die knikken instemmend. Maar ik heb niet de indruk dat men dat veroordeelt in mij. Maar het punt voor jezelf, dat je geld krijgt zonder dat je er iets voor je doet in wezen, dat vind ik wel erg vervelend. Dan kun je natuurlijk wel zeggen: ik ga naar de gemeente reiniging en ik probeer daar een baantje te krijgen. Maar het zou jammer zijn als je dus de nou ja, specifieke capaciteiten die je toch in een bepaald vakgebied hebt opgedaan, dat je die natuurlijk op deze manier moet afschrijven. Hoe was het voor u? om ineens te ervaren van... mijn man gaat niet meer regelmatig naar zijn werk. Uh, hij is de hele dag thuis. Wat betekende dat, die overgang? Um, het feit dat, uh, dat het werkelijkheid werd, het ontslag... dat heb ik bijna niet kunnen begrijpen, eigenlijk. En uh, ik heb dat niet helemaal objectief kunnen nemen. Ik heb het gevoel gehad ergens heb je dat niet eerder geweten. Hij heeft het ook eerder geweten. Hij zag het aankomen heeft me dat niet gezegd. Waarschijnlijk ook, dat begrijp ik best... dat hij het zelf niet kon verwerken. Ik heb het er erg moeilijk mee gehad. Dat thuisblijven de hele dag... dat is, dat is anders, want hij had al onregelmatig en ging vaak s'avonds weg... en werkte s'morgens of werkte de halve nacht. En was er s'morgens ook. en Op die manier is het voor de kinderen ook helemaal niets nieuws... dat vader vaak thuis is. Want die werkte vaak thuis en, en, en deed dus de helft van de tijd. Ging hij naar de universiteit of, of, of, of op excursie. Dus die onregelmatigheid van half thuis, half die weg... die was er al. Die kinderen weten ook helemaal niets... Die, ze zijn misschien ook nog te klein... 6 en acht, alhoewel... ze zouden het ergens best aan kunnen merken... als vader altijd thuis zou zijn... dan zou dat wel, maar dat hebben ze niet gemerkt. Ik heb het er ergens... geloof ik wel erg moeilijk mee gehad. Ja, het heeft wel bepaalde spanningen opgeroepen. Uh, mijn man is zeer zwijgzaam. Vertolkt zijn gevoelens niet. Dus je krijgt natuurlijk... binnen iets wat er zit... wat beide bezighoudt... en wat ieder op zijn eigen manier moet opvangen, krijg je een beetje moeilijke tijd, ja. Dat uh, is niet eenvoudig. Zo nu en dan praat je erover en moet je het aanvaarden. Ik denk altijd van, als ik weer hoor zoveel chemici, zoveel fysici, of dit en dat, denk ik, nou ja, je maakt deel uit van deze maatschappij... en daar zit je dan tussen, daar moet je het beste van maken. En ik heb steeds het gevoel, ik moet gaan werken. Ik moet gaan werken, want... Hè? De, de, de, voor mij is het toch zo werk. Ik ben, ik ben verpleester geweest, ik kan dat zo aan, maar ik werd ziek met, met alle toestanden van dien. Dat krijg je dan ook. Juist bij. Je moet... die tijd. Ja, precies. precies hè? In hoeverre deze spanningen daartoe bijgedragen hebben, is een vraag. Het zal er niet goed aan gedaan hebben. Op een gegeven moment moet je het aanvaarden, maar hoe ver moet je boksen? Hè? De, de, de, de, dat weet je niet. Op een gegeven moment ga je werk zoeken buiten je eigen vakgebied. Nou, Als ik dus niet meer aan de slag zou komen... wat ik dus natuurlijk niet hoop... maar stel men voor dat je binnen twee jaar niet aan de slag komt... om iets te stellen... dan zou ik toch een, een heel andere baan gaan zoeken... misschien wel bij een uitstandbureau om gewoon iets te doen te hebben. Het punt namelijk dat je niet ergens toe bijdraagt aan een maatschappij... dat zou voor mij persoonlijk erg vernuikend zijn... Ik moet me dus ergens kunnen uitleven. Niet dus uh, direct, maar toch in de naaste toekomst. Ik neem dus nog wel deel aan bepaalde activiteiten... maar ik voel me niet meer zo daarbij betrokken. Om een uh, voorbeeld te stellen, op de universiteit... ligt dus de problematiek van de universitaire hervorming... van de structuurveranderingen die er optreden. Dat is nou een uh, gedeelte van een... Uh, nou ja, wat je dan zegt, een achtergrondinformatie die ik nog wel krijg, maar die me verder niets meer doet, omdat ik er niet meer bij betrokken ben. Terwijl ten tijde, dus dat ik bij de universiteit werkzaam was, was dat dus een mogelijkheid om daarover te discussiëren en daar dus levendig aan deel te nemen. Nog kan ik dat wel doen, maar het is voor mij een vrijblevende zaak. Is uw man nu veranderd in deze acht maanden? Ik geloof dat je veranderingen ondergaat samen. In hoeverre je je staat niet als vrouw te kijken steeds. Kon je dat maar? Dat kun je niet. Je bent er zo bij betrokken. Uh, kon je maar afstand nemen en zeggen van... Nou ja, twee jaar in je leven, wat, wat, wat is dat? Maar dat kun je niet. Je bent er ten nauwste bij betrokken. Als die, als die uitvalt voor je gevoel onredelijk... dan vergeet je dat dat wel eens een reden zou kunnen hebben. Dat is... Binnen een, een, een echtelijk leven bijna een onmogelijkheid. Dus daar kan ik helemaal geen antwoord op geven. Bent u nee. samen veranderd? Ja, dat weet ik ook niet. Dat ik weet ik ook niet. Ik dacht voor de omgeving. Voor de omgeving zeker, zeker niet. niet. Nee. Dat heb ik de indruk nee. dat we dat om nee. natuurlijke wijze zoveel mogelijk proberen voor te zetten. En de problemen die ik dus heb, liggen dus het sterkst bij mij. Dat heb ik dus. Tenminste, de problemen. Dus om je te presenteren als zijnde werkzaam in de maatschappij... dat heb ik dus de meeste moeilijkheid zelf wel mee. Hoewel mijn omgeving daar dus van op de hoogte is. Hoe reageert die omgeving? Uh, heel positief. Ik, er is geen, geen enkele waardebepaling of geen waardeverandering ten opzichte van ons. Ja. Zou ik kunnen zeggen als gezin, omdat ik toevallig werkloos ben. Ik geloof dat uh, veel mensen, misschien is dat dan ook wel een beetje selectief... maar de mensen die ik dus ken... Ligt misschien dan ook wel uh, op die, die hebben zelf met die moeilijkheden te kampen gehad. Of die zijn ervan sterk op de hoogte. Dat ja. betekent dat uh, iedereen toch wel mijn situatie kan invoelen. En dus daar geen andere reden voor aanknoopt om afwijzend of goedkeurend er tegenover te staan. Men heeft dus dit natuurlijke verloop heeft me dus goed opgevangen. Dus in mijn directe omgeving heb ik dus geen andere uh, nadelig gevolgen van deze situatie kunnen ondervinden. Het is niet zo dat u zich bewust of onbewust samen wat hebt teruggetrokken? Oh, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, we realiseren ons voortdurend, en dan komen we dus op het financiële vlak... dat we iets minder zouden moeten gaan doen. We zijn nogal exuberant altijd geweest. We hebben veel aanlopen en zo, en we hebben daarom... We hebben ons huis kunnen blijven openstellen. We hebben kunnen blijven meedoen in alle mogelijke sociale activiteiten binnen, binnen beperken. En we hebben steeds het gevoel van ergens moet dit toch veranderen. Dus er is eigenlijk zo naar buitenuit weinig veranderd. We hebben dat nu toe bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, de auto gehouden. Hm? We zijn ons bewust dat dat niet kan blijven. Zo zullen er meerdere dingen zijn. Hè? De opvoeding van de kinderen, de lessen, de dingen die je doet. Er moet ergens een... Uh... Er is een grens Er is op een gegeven moment ergens een grens. En die komt natuurlijk waar je hem gaat trekken. Dat, uh... Dus ik zou bijna zeggen... de overgang van uh, op Finans, ons, ons, onze levenspatroon... is weinig gewijzigd. Op een gegeven moment moet die natuurlijk toch gewijzigd gaan worden. Dankzij onze sociale voorzieningen... komt een werkloze niet direct in financiële moeilijkheden. Wel is het erg vervelend dat je min of meer buitenspel staat. Dat je je niet dienstbaar kunt maken aan anderen. Je vraagt je dan wel eens af... of de overheid wellicht nieuwe werkgelegenheid zou kunnen scheppen. Er zijn zoveel mensen nodig. En een mens heeft als... Uh meerdere capaciteiten. Hè? Je bent specialist op een bepaald gebied... maar je kunt ook organiseren en je kunt ook doseren... en je kunt nog veel meer met een klein beetje aanlooptijd... als je inzicht hebt in iets. Dan hebben we het gevoel van waarom zou hier ook... als de overheid zo met deze werkloosheid zit... waarom proberen ze dan niet mensen in, in bepaalde dingen te halen? Als, eventueel, als, als, als het enige tijd... Amerika zet zijn academische ook aan het werk... niet op zo'n leuke manier... Die moeten gewoon het minste werk doen waar ze geen andere mensen voor krijgen. Waarom niet een academicus in, in overheidsdienst enige tijd een post vervullen? Dat, dat, dat, dat zou toch best kunnen. Dan hou je tenminste de, de mensen in hun gevoel van eigenwaarde. Ik kan iets doen. Ik kan ook nog iets anders doen. Behalve, dat, ra dat raak je da toch wel kwijt? Ja, dat, dat, dat raak je. Dat, hm. dat, is, dat is het ergste. Want het is uw vraag: schaamt u zich? En, he? Of ja, hebt u schaamte? Dat, uh... dat is het punt van waarom laten ze hem niet, laat ik maar zeggen, drie dagen van de week... iets uitzoeken eh, ergens op een departement dat is best te doen. Dan blijf je betrokken bij die maatschappij. En al wachtende komt er misschien een opening. Maar dan is die wachttijd in ieder geval op een positieve manier opgevuld. De heer Pot van het bureau arbeidsvoorziening academici. Nou is, dat, eh, is het niet zo gemakkelijk zonder meer om mensen die in het bezit zijn van een uitkering... om die dan meteen wat nuttigs te laten doen. Daar verzetten zich nog wel eens een aantal richtlijnen tegen. Je hebt allerlei uitkeringen. Je hebt uitkeringen eh, die van de bedrijfsvereniging komen. Dat is een soort verzekering. Je hebt uitkeringen die van het Rijk zijn... en die dan door de gemeente worden uitge uitgevoerd. En je hebt typische gemeentelijke uitkeringen, noemt u maar op. Eh, als je... Op het moment dat zo'n man zo'n uitkering heeft, hem een bepaalde arbeidsplaats aanbiedt. dan betekent het over het algemeen. dat je ervan uitgaat dat hij daarmee een bepaald loon verdient. En als zo'n meneer zo'n zo man zo'n uitkering heeft. dan kun je niet zonder meer hem in een bepaalde organisatie brengen. Uw probleem is dat u zich nutteloos voelt? Ja. Zo kunt u het wel stellen. Ik kan me dus wel bezighouden, maar dat is gewoon ten, ten, ten, uh, voor mijn eigen ontwikkeling. En ik kan me dus ook inderdaad met een eigen onderzoekje nog wel uh, nuttig maken. Maar ik heb dus zo de indruk dat het zo'n uh, nou zo aparte cel is. In een gemeenschap waarvan, uh, waarvan vroeger misschien wel gedacht kon worden dat is akkoord is. Dat, dat kan best. Maar ik dacht dat je nu dus eigenlijk uh, al die taken die je moet gaan vervullen... in een gemeenschapskade moet gaan doen. Die moeten op elkaar afgestemd zijn. Anders gebeurt er te veel of er gebeurt veel te weinig, of het is nutteloos. Dat er moet over gedacht en geconfereerd worden. Dat betekent dat de taak die jij jezelf stelt, die kan je best aardig vinden. Maar die past misschien helemaal niet in een, in een samenlevingspatroon. Dat betekent dus voor mezelf... kan ik me dus wel enkele doelstellingen nastreven en die proberen te realiseren... Aan de andere kant vind ik dus dat het nuttig is, of nuttiger... dat ik mijn werkterrein gewoon in die zin verleg... dat is, uh, de problematiek die op de gemeenschap drukt... dat die daar dus meer mee geholpen zou kunnen worden. Als ik daar ook mijn arbeid aan zou geven. Hij is dus met zijn dissertatie bezig. Door die hele, deze hele toestand is zelfs het nut van die dissertatie... En, en eerst het gevoel van, nou heb ik alle tijd om eraan te werken. Dat blijkt... Dat blijkt helemaal niet waar te zijn, want je vult je futloos om daar al je tijd zelfs aan te geven. Je ziet zelfs het nut daarvan niet meer in. Terwijl dat voor eigen, voor eigen uh, belang zeer groot is toch, hè? om dit nou toch af te maken. Ja, het, het, het nutteloos zijn, het willen betrokken zijn, dat hebben we beide zeer sterk, ja. De kleine groep werkloze academici van 50 jaar en ouder heeft nauwelijks kans op een nieuwe baan. U hoort een 60-jarige technisch ingenieur die nu 9 maanden thuis zit. Enkele jaren geleden had hij nog een leidinggevende technische functie. Door fusie moest hij die baan verlaten, maar hij vond in een ander bedrijf opnieuw een goede positie. Tot men hem ook daar niet meer kon betalen. Op een goed moment, wanneer je. Een tijdje bij het bedrijf zit, dan uh, weet je wat er speelt. En dan is mij gebleken dat het budget waar ik van af moest komen, dat dat altijd scheve ogen gaf bij de, bij de directie, bij de bespreking van budget. En uh, toen, op een goed moment, is me gezegd: uh, meneer, uh, we hebben u niet meer nodig. En. Uh, we doen het anders. U was te duur? Ik was te duur. Dat kon ik ook wel, wel begrijpen, dat ik, dat ik aan de dure kant was. Maar ik dacht dat er in dit bedrijf toch zeker wat plaats was voor, voor iemand als ik. En dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat, <laughs> dat wou men niet. Dus... Hoe was het nu voor u die een aantal jaren geleden... in verband met de fusie... Dit alles een keer hebt meegemaakt. om nu tegen uw zestigste hier. weer mee geconfronteerd te worden. en nu eigenlijk definitief? Die fusie was natuurlijk beroerd. Wie je, je, je wist wat er. Eh, wat voor procedure er zou komen. Eh, nou, die, eh, daar heb ik verder geen last van gehad, want ik heb een nieuwe job gekregen. Nu overkomt je dit weer. en dan schrik je toch wel heel erg. en dan krijg je toch wel. Dat eh, benauwde gevoel. Vooral omdat het zo onverwachts komt. Het is dus gekomen op 31 december. Terwijl in, met kerstmis krijg je nog je bloemstukje en je felicitatie met kerstmis en nieuw jij. En op deze wijze is het toch wel heel sterk, alsnog, heel zwaar aangekomen. Kunt u iets meer vertellen over die gevoelens die u toen had? Ja, natuurlijk. Eh, het is zo dat eh, bij jezelf krijg je, je, krijg je een soort. Eh, gevoel, een soort misselijkheid god, hebben ze hier niet meer nodig uh, je raakt er van je, je stukjes je krijgt een soort krampgevoel en uh, als je goed doordenkt dan denk je, nee dat, uh, dat is niet zo, maar onwillekeurig gaat dat door, en dan kom je natuurlijk thuis en thuis is het uh, ja, het gezin hoort het dan ook en onder de druk dat geeft een bepaalde druk op het gezin, inderdaad Voelt u zich nu echt een werkloze? Of zegt u, nou, ik ben een uh, vervroegd gepensioneerde? Ik heb me nou in de rol van vervroegd gepensioneerde... heb ik mezelf opgedrongen. Omdat anders kan ik niet, uh, kan ik niet leven. En het heeft me wel erg veel moeite gekost. Heeft dat u nu een gevoel van schaamte gegeven? In het uh, begin wel. Dan krijg je zo'n schaamtegevoel. Maar ik heb me nou bewust... Uh, het toneel, zelf toneel gespeeld zijn. Nou, ik ben me vervoegd uh, gepensioneerd. Want mijn collega's zijn ook vaak bij grote bedrijven vervoegd uh, pensioen. En nou, dat neem ik dan maar zo. Ja. Dat gevoel buiten gesloten te zijn, dat is er nog steeds? Dat is er nog steeds. Uh, en uh, het geeft je, ja, het geeft je wel een, een, een naar gevoel. Zo. Ik weet niet hoe ik het moet... moet uh, moet weergeven. Vindt u het moeilijk in verband met uw omgeving? Uh, nee, de omgeving hier is uh, niet meer... Het is niet meer moeilijk met de omgeving. Uh, de, mo de moeilijkste tijd is in het begin, wanneer je dus thuis komt. En dan loop je overbodig thuis hier. En dat geeft een verschrikkelijke druk op het gezin. Want die vrouw is het niet gewend. Ja, nu is mijn vrouw het gewend. Maar die denkt onwillekeurig. God, uh, word ik op mijn vingers gekeken, noem maar eens wat... Uh, je, je, je gaat ergens wat werken. En je zit in de weg, want er moet gestofzuigd worden. En er zijn een hele hoop van, van dergelijke uh, dingen. Maar dat is, nou, dat is nou over. Het gaf duidelijk spanningen tussen Het geeft natuurlijk veel spanningen. En, uh, en die spanningen zijn nou over. Nou kunnen we elkaar... Hè? Ja, mijn vrouw heeft het ook goed opgevangen. De kinderen hebben het ook goed opgevangen. Geen punt meer. En wat zijn eigenlijk de voornaamste oorzaken van de werkloosheid onder academici? De heer Pot. Ja, de voornaamste oorzaken. Een van de belangrijke oorzaken is ongetwijfeld... een onvoldoende afgestemd zijn van het universitair onderwijs... op de behoeften van de maatschappij. Dat is heel duidelijk. Daar is in feite ook nooit naar gestreefd... Ik zeg, niet, ik zeg niet eens dat het makkelijk zou zijn om daarnaar te streven. Want het betekent dat je over prognoses zou moeten beschikken. Een aanbodprognoses voor die arbeidsmarkt. Zijn aanbodprognoses al moeilijk? Maar zie je waarschijnlijk dan nog wel te maken. Maar met vraagprognoses is het wel bijzonder moeilijk. Werkgevers, omdat de studieduur zo lang is. Over het algemeen dus in de buurt liggende van zes tot zeven jaar. Betekent het dat je als je het universitair onderwijs zou willen afstemmen... op de behoeften van de samenleving, de behoeften van de arbeidsmarkt... dat je over prognoses zou moeten beschikken... die uh, verder kijken dan een jaar of vijf, zes. Dat is een hele moeilijke zaak. Daar, uh, daar wordt aan gewerkt, maar dat, dat blijft een hele moeilijke kwestie. Ik denk dat uh, daarnaast ook het, uh, uh, het typische... Uh, de typische elitaire jobs waarop mensen met een universitaire studie op uh, afstevenen. Dat dat ook een belangrijke oorzaak kan zijn van uh, enige discrepantie tussen vraag en aanbod, dat verwacht ik wel. Tot nog toe is het altijd zo geweest dat juist in die deelmarkt de spanning nogal groot was. Uh, dat uh, op grond van uh, een verouderde opstelling, academici in principe toch wel voorbestemd waren voor. De hogere jobs in het bedrijfsleven. En eh, dat beperkt natuurlijk de. mag ik het zo eens onparlementair zeggen? de afzetmogelijkheden van academici. Sinds 1 mei bestaat in Rijswijk het Bureau Arbeidsvoorziening Academici van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit bureau houdt zich bezig met bemiddeling voor werkzoekende academici en voor hoger leidinggevend personeel. Door studie en via projecten wil men hier de werkloosheid onder academici te lijf gaan. Projectleider Pot over dit nieuwe landelijke orgaan. Zoals u weet uh, ligt de bemiddeling in handen van uh, de gewestelijke arbeidsbureaus. De gewestelijke arbeidsbureaus die kunnen uh, ten aanzien van deze groep... juist onvoldoende functioneren. Dus, uh, gewestelijke arbeidsbureaus hebben over het algemeen de neiging... wat uh, regionaal of lokaal noemt u het, gericht te zijn. Uh, vooral kleinere bureaus hebben... Onvoldoende de beschikking over specialisten die met deze groepen kunnen praten. Zowel met de personen, de individuen, de, de werkzoekenden dus, als het bedrijfsleven. De uitwisselbaarheid van de gegevens, die levert natuurlijk altijd moeilijkheden op. En eh, er bestaan natuurlijk ook gewoon emotionele barrières bij het Gewestelijk arbeidsbureau voor deze groep. Men treedt uit de anonimiteit als je naar zo'n gewestelijk arbeidsbureau gaat. En vooral in kleinere plaatsen wil dat wel eens een rem zijn op, eh, op, de, op de benadering van het Gewestelijk arbeidsbureau. We dachten nu dat het uh, een andere organisatie nodig was om die arbeidsdeelmarkt voor die academische en het hoger leidinggevend personeel uh, doorzichtiger te maken. En we starten met de uh, instelling van een uh, open informatiesysteem, een vacature informatiesysteem, uh, waar iedereen vrije toegang heeft en waar iedereen zonder dat hij gegevens van zichzelf bekend behoefte maken in vacatures kan snuffelen. We streven ernaar bij die noemt u het een vacaturebank zoveel mogelijk informatie over vacatures van in en buiten Nederland te verzamelen door samenwerking met allerlei andere instanties die op dit gebied werkzaam zijn en doordat wij zelf systematisch het bedrijfsleven willen benaderen... en uh, proberen daar uh, vaste relaties uh, te maken... waardoor wij regelmatig inzicht krijgen in de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Daarnaast starten we met een tweede experiment. Wij willen namelijk uh, als de beroepsbeoefenaren van die categorieën... voornamelijk academisch en hoge leidinggevend personeel... dus als die uh, in die vacaturebank niets van hun grading kunnen vinden... Uh, of als wij meerdere informatie over die arbeidsdeelmarkt behoeven... dan uh, hebben wij een centraal uh, advies- en informatiecentrum. Daar zitten een aantal consulenten... die uh, werkzoekenden van advies kunnen dienen. Die hen uh, bij kunnen staan bij het... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen, een juist inzicht krijgen... van hun eigen activiteiten. En... Uh, en daarnaast dus een, een hoeveelheid informatie kunnen aanbieden... over wat zijn dan de tendensen in die arbeidsmarkt voor speciale categorieën... wat zijn de moeilijkheden precies. En uh, we proberen ze dan uh, door ze op te nemen in een registratiesysteem... Van een, uh, ook van een hoeveelheid uh, informatie omtrent jobs te voorzien. zo nu, dan, je hebt natuurlijk je ups en je downs. Hè? En uh, als alles meewerkt, laat ik maar zeggen, ook fysiek naar een down-periode, dan zie je er geweldig tegenop. Uh, het blijkt dat de menselijke natuur zo sterk is, dat je altijd weer hoop krijgt. Als je die hoop niet had op. dan. Uh, nou ja, dan zou het erg triest zijn, ja. Ja, ik heb. Uh komende maanden, ik heb me er al bij verzoend... dat ik dus dit jaar zo'n beetje werkloos, zijn, zal, uh, werkloos zal blijven. Omdat ik inderdaad niets definitiefs nog heb. Er loopt nog een aantal dingen. Maar uh, mocht het dus uh, na afloop van dit jaar... dus uh, nog niet positief uh, uitgewerkt zijn in mijn richting... dan zal ik me toch ernstig beraden... en dan ook nog eens uh, gesprekken met mensen gaan voeren... om dus inderdaad uh, definitief iets anders te gaan doen. Om toch uh, weer deel te nemen aan de maatschappij... in welke vorm dan ook. U hoorde in een bijdrage van de NCRV uit 1972 gemaakt door Daan Budding... het wel en we van afgestudeerde academici. In die jaren zeventig dus. Geen voltooiing te vinden op de arbeidsmarkt na een intensieve studie. Bevlogen en gepassioneerd werken aan een toekomst. Zij waren en zijn niet de enigen. Pst, één minuut. Hele mooie voeten heb ik ook niet, zeg maar, mooie vreef. Ik was wel altijd een beetje jaloers op de mooie voeten in de klas. Toen ik naar de middelbare school ging, toen had je echt soms tot half zeven les. Dus dat was wel echt intensief. Vijf dagen in de week, dans. Naarmate je hoog gaat, moet ook alles hoger je benen, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan moet je boven de 90 graden zitten. En als je dat niet lukt, ja, dan houdt dus op. Dus dat was dan wat ik had, ja. Voornamelijk de flexibiliteit in mijn rug was uh, het minpuntje waardoor ik uh, afgewezen ben. Ja. Nu is mijn leven voorbij. Uh, mijn droom is verdwenen, ja. Ze laten je ook alleen maar dansen zien. Niet van, nou stel dat je het niet wordt, er is daar nog meer mogelijkheden. Dat doen ze er helemaal niet. Dus ik was eigenlijk toen ik uh, naar dat... Vijfde jaar wegging, dacht ik wel echt van zo. Er is nog zoveel meer. Ja, ik, ik hoef het niet meer echt te worden. Nee. Thank you. Daar ging dus die droom. Die was niet te voltooien. Maar gelukkig de opmerking: er is nog zoveel meer. Dit minuutje werd gemaakt door Laura Stek. Plannen maken. Daar is en was Lut Schimmelpenning ook heel erg goed in. Beetje tegendraads. Beetje apart, maar helemaal provo. Maar dat plannen soms wat in het luchtledige blijven hangen. Of niet helemaal zoals je dat hoopt van de grond komen. En succesvol zijn. Ja, dat weet hij waarschijnlijk ook als geen ander. Schimmelpenning is. Vooral bekend geworden van het zogenaamde witte fietsenplan. Met Provo fietsenplan, ik citeer even, wilde hij de asfaltterreur van de gemotoriseerde bourgeoisie te lijf gaan. Sorry, maar ik schiet er gewoon van in de lach. De witte fiets is nooit op slot. De witte fiets is het eerste gratis gecollectificeerde vervoermiddel. De witte fiets is een provocatie van het kapitalistisch privébezit. Want de witte fiets is anarchistisch. De witte fiets kan gebruikt worden door iedereen die hem nodig heeft... en moet onbeheerd weer worden achtergelaten. Er zullen meerdere witte fietsen komen... tot iedereen van het witte vervoer gebruik kan maken... En het autogevaar geweken is. Heel idealistisch. En inderdaad, in Park de Hoge Veluwe, dat weet ik uit ervaring, daar werkt het. Maar in Amsterdam echt gewoon simpelweg niet. In het programma Helden van Toen van 25 september 2010 blikt voormalig Provo en uitvinder Luut Schimmelpennik samen met Ben Kolster nog een keer terug op zijn witte fietsenplan. Nu concreet, Luut Schimmel, ben ik over jouw ideeën die tot op de dag van vandaag de wereld omgaan. en uh, ja, spraakmakend zijn. Het witte fietsenplan en de witkaart. Eerst dat witte fietsenplan. Je zei er net al iets over. Je had het opgedaan bij een directie, hè? Nee, ik had het opgedaan bij, bij uh, ADM. Dat is, was dus een van de werven. Mm -hmm. En daar stonden dus gele fietsen. die werden door de bazen gebruikt. en die reden dan ergens naartoe. En lieten ze hem staan, pakten een andere ja, weer. Ja, ja. Dus eigenlijk hadden die een soort miniatuur. Gele op hun gigantische terrein een in het Amsterdam Noord, ja. Ja. En, en dat zag je als een, als een nou ja, model van een stad. Was, ja, de, kijk Jasper, die vond dat de fiets eh, iets was maar bijna niets. Mm -hmm. he, die, die zag in de fiets een, een voorbeeld van een instrument he, wat veel meer was. Dan het, dan het zou kunnen zijn. Maar geen statussymbool, je kon er niet interessant of duur nee. mee doen. Gewoon het was wat het was, een vervoermiddel. Zo is het. In een steeds voller wordende stad. En de, de move die, die ik een beetje gemaakt heb... is dus dat je zegt van nou, laat dat nu openbaar vervoer zijn. Uh -huh. He, dus niet het voertuig waar jij op moet wachten op de halte. Nee, het product wacht op jou. Jij kan het gebruiken, je gaat waar jij naartoe wil... en dan kan een ander hem weer gebruiken. Ja, maar... Dat was ook heel idealistisch, dan, want je zou kunnen denken: er zijn er lui die jatten mocht die rijden mee naar muiden, dan ben je die ja. fiets kwijt. Ja. Nou ja, we, hebben het ook niet, we, hebben, we zijn het ook niet echt gaan proberen. Hè. Dus ja. we hebben alleen wat fietsen wit geschilderd en dat was het. Maar of je nou in Californië komt of in Japan, over de hele wereld weten ze het. Hè. Ja. Dat is dus uh, buiten kijf. Het heeft wel een enorme indruk gemaakt. Maar het is nooit, ook in Amsterdam, nooit echt als laten we zeggen, een gemeentelijk project echt een deel van het transport nee. geworden? Nee, het, het, het was zelfs zo dat toen ik het in de raad inbrak... ik zeg, nou, laten we 10.000 fietsen kopen. Ik had ook uitgerekend dat het maar 10% kostte... wat men toelegde op, op het openbaar vervoer mm -hmm. per persoon, kilometer. Goed. Toen zei men, van, ja, de fiets, dat, is, dat hoort meer bij de hongerwinter. De glorieuze toekomst is aan de auto. Ja. Dus dat laat ook weer zien dat een politicus niet, het, laten we zeggen... Het, het goede idee over de toekomst heeft. Want en, nu denken we daar wel anders over. Ja, en, en ook em emoties heeft bij dingen. Dus ook status emoties. Die ja. achteraf ook niet uh, te werken. Een ander idee werd uh, onder andere uh, voor het Nederlandse publiek gepresenteerd. Via uh, de televisie op 1 april 1974 alweer. Het witkarsysteem, geesteskind van Luut Schimmelpennink... het Amsterdamse oud-provo-raadslid... is met de in gebruikneming van het eerste witkaarstation van start gegaan. Elk lid van de coöperatieve vereniging Witcar kiest via een draaischijf zijn bestemming. Een magnetisch gecodeerde sleutel dient daarbij als identificatie van de gebruiker. Een computer controleert of er op de gekozen bestemming een parkeerplaats vrij is. Tevens wordt een tijd van aanmelding en van aankomst geregistreerd. Zodra de computer ja heeft gezegd, stapt de gebruiker naar de voerste wagen van het Witcar-station en steekt de sleutel in het slot, waardoor de deur geopend kan worden. Ieder lid betaalt 25 gulden lidmaatschapsgeld en 25 gulden statiegeld voor de sleutel. Elke rit kost 10 cent per minuut. Afrekening vindt later plaats via de Giro-rekening die voor elk lid van de coöperatie wordt geopend. 30 kilometer per uur is de maximum snelheid. Op radio en televisie overal te zien in kranten. Dit was niet de televisie, maar wel... Uh... Het Polygoonjournaal. Ja. Overal werd het gepropageerd. Het doet mij denken aan wat we nu zien. Uh, de elektroauto die ook allemaal posten moet hebben waar je dat ja. ding kunt opladen. Nou ja, dat is eigenlijk een soort deeltijdauto. Uh -huh. de, het systeem dat je hem even gebruikt van de ene plek en hem dan achterlaat op een andere plek. Waardoor je ook geen parkeerproblemen hebt. Is natuurlijk daar uh, fantastisch in. Ja. En we zitten er nu tegenaan dat het vrij makkelijk uh, te realiseren moet zijn. Maar toen, hoe werd het uh, ontvangen? Want iedereen vond het leuk, De camera's erbij, journalisten erbij. Ja, maar... en we hadden, ja, we hadden de steun van het ministerie van Milieu. Dat was Forink uh, uh -huh. in, in die tijd. Irene Vorink, En ja. we hadden een hoop uh, ja, vrijwilligers. He, dus uh, ook van, van uh, het technisch bureau waar ik mee bezig was uh -huh. enzovoort. We hebben dat hele systeem gemaakt. Uh, dus het waren 35 elektrische auto's. Een stuk of vijf stations, een centrale computer. Nou, ik denk als TNO het had moeten doen... dan had het meer dan 10 miljoen gekost. Uh -huh. Wij hebben het gedaan voor een half miljoen euro. En het werkte? Ja. Maar het heeft niet langer gewerkt, hè? Het werd oh, niet opgepikt het heeft, in de zin van... de hele stad was er na twee jaar mee bezaaid. Nee, maar... Zo'n systeem kan alleen maar werken binnen een bepaalde systeemgrootte. Uh -huh. He, dus wij, wilden, wij dachten zelf van met 15 stations zouden we een omslagpunt hebben. Waarschijnlijk was dat nog een beetje aan de lage kant. Uh -huh. Maar we zijn nooit boven de vijf gekomen. En dan komt het niet over een drempel heen? Nee, dan, kan het, heen, dan nee. kan het niet werken. Nee, nee, nee, maar hoe, He, dus je kan het dat? hooguit laten zien. Nou ja, we hebben de steun van Amsterdam niet gekregen. Ja. Er was een beetje strijd tussen het ministerie van Verkeer en, en, en, en, en Amsterdam... De, in Den Haag zeiden ze, nou ja, wij hebben nu de, de entree mogelijk gemaakt. Het is verder aan Amsterdam om dat uit te breiden tot een, tot een werkend systeem. Uh -huh. Nou, dat heeft Amsterdam niet zo gevonden. En dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, dus het witte fietsenplan niet, daarvoor. Uh, in, in, in, in, in En de witkaart en en en wit ook niet. Terwijl die witkaart tot in Japan... Uh, bekeken is, en daar vindt men het. Is, is overigens ergens ter wereld het wel gerealiseerd? Nou, er, zijn, uh, er is in Amerika het uh, MIT, een belangrijk instituut, die heeft het bestudeerd nog niet zo lang geleden, een uh -huh. jaar of vijf geleden. Die hebben dat neergezet en toen heeft dus Chrysler, die hebben toen witte elektrische autootjes gemaakt. Twee persoon autootjes, die reden, ik geloof 40, 45, kan ook wel 50 kilometer zijn. En die worden nog hier en daar wel gebruikt, uh -huh. meestal bij hotels. Ja, dus het kan in principe wel. Zo'n autootje, je gaat er even in zitten, je zet hem weer neer, je laat hem op... en de volgende kan ermee verder. Je bent de man altijd geweest van de technische ideeën. Je was de eerste, daar gaan we het nu niet over hebben... die de polyesterboot heeft bedacht in 1960, al ver voor... Nou, ik heb hem niet bedacht. Nou ja, maar maar ik uitge... heb een boot gemaakt. Ja, en, maar dat was heel nieuw in Nederland toen we allemaal nog in houten roeiboten zaten. Ver voor Provo. En sinds maart van dit jaar... Uh, sinds de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, zit je weer in de Raad. Niet meer voor Provo, niet voor iets anders. Maar voor de Partij van de Arbeid. Ja. Wat wil je nu bereiken voor jouw geliefde stad Amsterdam? Nou, kijk, okay, ik wil bereiken... in deze tijd van bezuiniging... Hè, waarbij we niet meer uh, in staat zijn... om uh, parkeergarages te maken... die 80.000 tot 100.000 uh, euro per plaats kosten. Wij kunnen nu... Gewoon een stad maken die door de voetganger geregeerd wordt. Hè, waar je fietsen goed kan fietsen en goed openbaar vervoer hebt. En waar die auto een stapje terug moet gaan uh -huh. doen. Want dat is meer dan ooit nodig. Dat is absoluut nodig. En dat is ook een systeem waar je al ziet waar de burger in Amsterdam voor kiest. Mm -hmm. Je hoeft maar hier rond te lopen. Dan zie je eigenlijk alleen maar voetgangers en fietsers rijden. En de auto heeft maar een heel bescheiden plaats. Ja, als je nu weer aan de knoppen zit als een van die raadsleden. Is de Partij van de Arbeid warm te krijgen voor een aangepaste versie van het Witte Fietsenplan alsnog? Oh, ik denk het wel. En, uh, ben je er ook mee bezig? Ik ben er zeker mee bezig. Uh -huh. En uh, ik denk dat, uh, de, ja, dat dat gewoon op een manier moet gebeuren... die uh, ook meteen tot succes leidt. Ja. Want in feite kan je eigenlijk een nieuw systeem alleen maar opbouwen vanuit succes. En ik denk dat we volgend jaar ook makkelijk kunnen starten met 50 elektrische auto's. Het kan dus nog altijd wel. Het kan heel goed. Ja. Uh, toen in... 62, 63, 64. Die verandering bij de jeugd, bij uh, ja, mensen die iets anders wilden, dat leidde tot Provo in 65. Ze zeggen wel eens: de geschiedenis is cyclisch. Over uh, 10, 20 ja. jaar krijgen we weer zoiets. Zie je, ze zeggen de jeugd, de jonge mensen hebben niet echt meer, staan niet meer in brand voor de wereld, zoals toen. Zie je het weer, weer, nou, ik weer zie, gaan gebeuren? Ik, ik zie dat zeker wel gaan gebeuren, maar het herhaalt zich niet. De, de, de, het cyclische gebeuren is, ja, is als een, uh, draait steeds een andere richting uit. Uh -huh. Niet meer in die vorm misschien? Nee, maar, absoluut hè? niet. Nee. En de huidige middelen maken het ook veel makkelijker. He? Dus met uh, internet en uh, ja, is de, de communicatie zo simpel geworden. Ja. Dat, dat, uh, maar er gaat weer eens een keer iets komen waarvan we er zeggen... Er gaat ongetwijfeld iets komen, want we zijn ook aan het einde van uh, de consumptiemaatschappij. Al dus Lut Schimmelpenning. En u hoorde Ben Koolster in gesprek met hem. En dat interview dat werd eerder uitgezonden in september 2010. In het NTR-programma Helden van toen. Internationaal heeft dat fietsenplan trouwens... waar het onder meer over ging, dus wel heel veel navolging gekregen. Maar in Amsterdam wil het toch volgens mij alsmaar niet van de grond komen. Het zijn überhaupt wel, moet ik zeggen, hele idealistische en mooie plannen. We zitten midden in een onvoltooide nacht hier bij VPRO's Woord. Om zeven uur zijn we daar dan mee klaar. Maar heel veel onderwerpen van deze nacht... die blijven wel onaf en onvoltooid. In het volgende uur bijvoorbeeld. De in 1986 in Chili verdwenen Maarten Visser. Dat was ten tijde van het Pinochet-bewind dat hij verdween. Voor de staatsgreep in Chili in 1973 zong Victor Hara over de in zijn ogen misstanden. Hij werd ten tijde van die koep opgepakt... en samen met duizenden anderen vastgezet in het stadion in Chili. Maar ja, al vrij snel werd hij herkend, die geliefde activist en volkszanger. En hij werd opgepakt, gemarteld en om het leven gebracht. Het betreffende Chili stadion is inmiddels naar hem vernoemd, Victor Haga. Sinds 2004 mag er weer openlijk over hem gesproken worden in Chili. Zijn echtgenote schreef in 1983 een boek over het leven van haar man Victor Hara... waarvan de Nederlandse titel luidt Victor Hara, een onvoltooid leven. a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz Indochina es el lugar más La flor con genocidio y na'pan la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en pa De Rachel, de Vivir en Pas. Victor Hara. Ik las ook nog ergens dat de actrice Emma Thompson al jarenlang rondloopt met het plan om een speelfilm over zijn leven te maken en dan in de hoofdrol Antonio Banderas. En een andere grappige wetenswaardigheid is dat de Nederlandse zanger Cornelis Vreeswijk die heeft maar liefst elf nummers van Hara vertolkt. Uh, waaronder El Dorado. Nee, El Arado. Tu Recuerdo Amanda, ik si zie Amanda, Manifesto en El cigaretto Het peukenlied. mooie vertaling. Goed, um, u luistert op Radio 1 naar VPRO's Woord. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. En als u iets wilt nalezen of misschien opnieuw wilt beluisteren, dat kan. Via onze openbare Facebookpagina, dat adres is woord. Nee, dus www.facebook.com woord.nl. Je kan wel horen dat ik er drie weken uit ben geweest. Daar totaal ontspannen, alles vergeten, alles achter me gelaten. Maar we zijn er nog wel tot zeven uur met heel veel onderwerpen. En uh, die ga ik nu niet meer opnoemen. U moet er maar gewoon even bij blijven. We zijn er uh, zo meteen na het korte journaal weer. Tot dan.